Mark Hokker met het NOS Journaal. Nachtclub in de Roemeense hoofdstad Boekarest... zijn door een brand 27 doden gevallen. Zeker 150 bezoekers raakten gewond. In de kelder van de club waren tussen de 300 en 400 mensen... voor een optreden van een heavy metal band. Door vonken van vuurwerk op het podium zou het decor vlam hebben gevat. Alle bezoekers konden maar via één uitgang de ruimte verlaten. Veel mensen zouden in het gedrang gewond zijn geraakt. De Nederlandse Voedsel- en Wareautoriteit adviseert de overheid om het ritueel slachten van dieren te verbieden. Het onverdoofd slachten levert volgens de toezichthouder te veel stress en pijn op, vooral bij runderen. Dat komt doordat zij minder snel het bewustzijn verliezen dan andere dieren. Drie jaar geleden leidde de rituele slacht tot een discussie in Nederland. Een initiatiefwetsvoorstel van de Partij voor de Dieren ertegen werd aangenomen door de Tweede Kamer, maar verworpen door de Eerste Kamer. Minister Ascher gaat de werkachterstanden bij het UWV aanpakken. Bij de uitkeringsinstantie worden meer mensen ingezet... en er komt dit voorjaar een plan van aanpak om werkachterstanden in de toekomst te voorkomen. In een brief aan de Tweede Kamer zegt Ascher dat er bij verschillende afdelingen van het UWV achterstanden zijn. Vorig jaar moesten daardoor ruim 11.000 arbeidsongeschikten op een herbeoordeling wachten. Als er niets gebeurt, loopt dat aantal volgens Ascher verder op. Hij wil samen met het UEV kijken welke concrete acties moeten worden ondernomen. In de provincie Groningen zijn gisteren twee aardbevingen geweest. Vlak voor acht uur s'avonds werd ten zuiden van Delfzijl een beving gemeten van 2,3 op de schaal van Richter. Een paar uur eerder was er een beving van 1,7 in de buurt van Loppersum. Over eventuele schade is nog niets bekend. Het weer droog en wisselend bewolkt vanmiddag schijnt de zon geregeld en wordt het 15 tot 18 graden. Zondag nog iets meer zon en een graad of 16. Dit was het NOS. Zandwoord heeft het al 25 jaar en jij beleeft het. het. ZFM in 2015 al 25 jaar live. live. C -C Met, Met nu de nacht.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 to us Get it all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 Dus nu weet ik heb Ik Ik